Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond Schiphol rijden inmiddels steeds meer treinen. Door uitgelopen werkzaamheden was het vliegveld vanochtend moeilijker te bereiken. Maar verslaggever Vincent van Rijn ziet dat de ergste problemen voorbij zijn. Om de paar minuten vertrekt er eentje naar allerlei plekken in het land. En dat was vanochtend vroeg wel echt anders. Toen reden er maar mondjesmaattreinen. maatreinen. Nu is dat gelukkig anders. Er rijden er weer veel. De grootste hinder lijkt voorbij. Wel zullen er nog tot drie uur vanmiddag Matig treinen uitvallen. Dus het blijft verstandig om goed de reisplanner te checken. Banken willen zich aansluiten bij het landelijk discriminatiemeldpunt. De Nationaal Coördinator zei vorig jaar dat moslims gediscrimineerd worden door banken. Ze worden veel strenger gecontroleerd. Bijvoorbeeld als ze een bedrijfsrekening willen openen of geld willen overmaken naar het buitenland. Het heeft te maken met witwasregels. Je zou vandaag ineens een lichtflits kunnen zien of een harde knal kunnen horen. Een accu van ruimtestation ISS is aan het neerstorten richting de aarde en komt ook over Nederland heen. Het ding is zo groot als een auto en weegt 2600 kilo. De kans dat hij hier neerkomt is klein, maar je kan er dus wel iets van merken. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de ruimteaccu dan wel gaat neerkomen. Waarschijnlijk verbrandt het grootste gedeelte al in de atmosfeer. En de bedenker van Dragon Ball Z is overleden. De Japanse striptekenaar Akira Toriyama bedacht de cartoon in de jaren tachtig. Later werd er ook een tekenfilm van gemaakt... die over de hele wereld is uitgezonden, ook in ons land... Japan-correspondent Anoma van der Veren keek het ook en was fan. Ik word meteen heel nostalgisch als ik, als ik dit hoor. Uh, komt echt uit mijn generatie natuurlijk. Uh, het, is een, het is een enorm bekend avontuurverhaal dat enorm uitgebreid is. Dus een hele wereld op zich. Uh, en dat gaat dan om de hoofdpersoon, Goku, uh, die constant de wereld moet redden. Uh, en ja, dat, die is enorm invloedrijk geweest op, uh, op een hele generatie uh, en dus ook op mij.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 Tweede uur, alweer. Reets. Ja, dat is alweer, Have you ever been there at the Westminster Cathedral? Wat zeg He? jij? Have you ever been there? Yes, yes I have. Westminster Cathedral? Yes, I have. Ja, yes, yes, I have. I was, I ja. was, I you? was. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, dat is ook wel weer zo. Ja, jongens, het tweede uur en... Uh, ik was vanmorgen nog even bij de, bij de Albert wat Heijn. let op mijn verbazing. Bij de Albert Heijn, ja. Ik had bij de Vormaar naar binnen kunnen lopen. Of bij de DK of ja. bij de Jumbo. Dat ja. maakt ja. allemaal niet ja. uit. Ja. Maar ik was even bij de supermarkt. Waarom? Er staat er een bellen, staat gewoon in het gangpad zo. Ja. En die staat daar al gewoon. Die had gewoon een, een pak melk. Uh, stond hij op te drinken. Oh. Ik zei, wat maak jij nou? Hij zei, ja. hij staat op te pakken. Hier openen. ja, ja. Echt nou, ja, nou, nee, maar da, ik, nee. Da, dat, ja, we nemen het letterlijk, hè, de Belgen nemen het Die letterlijk. nemen het echt letterlijk. Ja. Dat is, uh, ja. ja, maar goed. Er uh, valt nou maar een enorme stilte. Ja, nee, dat is nooit een stilte, maar dan kan ik een stilte zeggen voor bewondering, hè? <laughs> Zing, verhuil en af en toe is ik een stil. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. stil. <laughs> ja, nee, dat is, uh, is uh, ja, ja. zo. Nou, diezelfde Belg, die ga je in de sluis. Ja. Weet je wel, alcoholcontrole. Ja. Die zet meteen zijn bril af. Zit die agent voor het moeite? Want ja, alleen daar twee glazen minder op, hè? <laughs> Oké, okay. allemaal echt gebeurd. Het is allemaal echt gebeurd. Allemaal he, het spreekt allemaal uit. Ja, dat is, is jij. dat is, is wel leuk hè. Dit is je bundel hè. Goedemorgen. Hey, er is ja weer, hoor. Ho ho, Dat nou, is wel hartstikke mooi. Weer buiten, hoor. Ik, ik, ja, ik heb eigenlijk tegenop gezien om, om naar de studio te komen vanmorgen. Want ik wou echt met mijn moeder naar het strand. Ja, ja. ik vond het ook wel... Het is zulk heerlijk weer. En als ik dan naar buiten kijk en al die strandpaviljoens gaan weer open, hè? Die zijn al open, hè? Ze zijn allemaal oh, dan open. Ook dat wil ik gewoon... Nou, dus nadat we hier in de studio weer aanwezig zijn... wil ik wel zo snel mogelijk naar het strand willen. Ja. Vind het ook goed? Ja, nou, leuk. Dat je geweest bent en ja. zo. Ja, dat is. Uh, ja. Dat is Heb snel? je wel wat nieuws te vertellen? Want ik, ik kom zomaar binnenvallen. En je net leuke gasten. Ik wil ook wel. Maar, uh, zou dat wat voor mij ook zijn, zo'n praatgroep? Ik denk nee, dat dat leuk ja, is. Ja, ik denk ja, het wel. Ja, ja. Ja, maar dan moeten ze dus wel uh, stil zijn als een ander iets vertelt. En je moet kunnen bloemschikken. Ja, ook dat. Met ja. Zuid-Afrikaanse. Met Zuid-Afrikaanse dinges. Ja, Prothea's, denk ik. Maar dat is iets anders, geloof ik. Vandaag heer, is het de internationale dag van de vrouwen. Ja, ja, ja. Dat leuk hè? Vo dat voelen wij ons goed hè? Ja, ja, ja we worden in het zonnetje gezet hè? Ja, ben jij, ben jij vanmorgen al in het zonnetje ik gezet? Niet, nee, ik niet, nee. heeft mij nog helemaal niet nee, in het zonnetje nee, gezet. Nee. Maar het zonnetje je... scheen, het zonnetje scheen. Dus. Ja, dus. oh, <laughs> op die manier, ja, dan voel je je wel in het zonnetje. zonnetje. Ja, ja. Ja. Maar ben jij niet in het zonnetje gezet, helemaal niet dan? Nou, ik ben heel weinig een niet zonnetje gezet in mijn leven, hoor. Nou, ik zal, ik, zal ik een mooi nummer voor je draaien? Ja, doe je dat hey, maar. Hé, Katrien Duk, ja. zal ik dat doen? Ja? Oké. Okay, Speciaal <laughs> voor jou. Dank je wel, Willem. I can hardly express. <laughs> Do emotions. vrouwendag. Het is niet zomaar een dag. En uh, ik vind eigenlijk, uh, dat moet iedere dag zo zijn. Ja, vind ik ook. Ja, ja. vind ik. Ja. We, weet weet je wel, Gerry wat het voordeel is als je, als je een Japanse vrouw hebt? Het voordeel? Ja, het voordeel als je een, een man een Japanse een vrouw hebt. Ja, vind je dat? Dan nou kan hij misschien Japanse. Nee, dan woont je schoonmoeder in Tokio. dat is nou weer. Dat beetje, weet je niet. Uh, dat weet je niet. Vooral onvriendelijk. <laughs> Grapje op deze dag. Ja. Dat weet je niet. We, weet, weet, weet je ook waarom Barbie geen kinderen kan krijgen? Omdat ze te mager is? Nee, ik, nee, nee, nee. De, de vriendjes zit altijd in een andere doos. Goed. <lacht> met, <lacht> no. met bandjes eromheen. Met, met ba ook nog erbij. Oh ja, het is niet te glap. Weet je, uh, vandaag morgen komt er iemand naar je toe. En, ja. en, en, en, ja, die, ja. en die geeft je zonheid voor je treiter. Ja. <lacht>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 No more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station When we're scared Laying low, seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know Ta-la-la Ta-la-la-la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 Ja, en dan, dan gaan we eventjes even overschakelen, want Gerry die kwam met een mededeling. Ja? Ik kom met een mededeling. Ja, Van pluspunt ook, Wat hè? Huh? Jongens, alsjeblieft, kennen we het raam even dicht. Ja, oké, okay, dankjewel. Gerry, ga je gang. Um, het is op dit moment. Het is Ramadan, hè? Oh, is het vandaag. Hè? Het is Ramadan, nou, dat is het al een week volgens mij. Maar Pluspunt doet daar ook iets aan. En die hebben dan de Ramadan Iftar, de maaltijd. Dat is de maaltijd, de Iftar maaltijd. En dat is woensdag 20 maart. En dan uh, ben je welkom vanaf 6 uur bij Pluspunt Noord in Zandvoort. En dan is het de Iftar maaltijd gratis voor alle bewoners. Dus jij Dat kan is na, ook... na de Ramadan, hè? toch? Is 20 maart, dat is IFTAR. Dan is het dus, dus de gezamenlijke. Ja, maar je mogen toch tijdens de communautaire. Nee, dan, dat is de laatste. Dan ja, de laatste dat, dag. Ik, dat En dan, dan ik, ja, is het ja. een maaltijd voor alle bewoners. En dan uh, om kwart voor zeven s'avonds. Dus dan uh, gaan, vieren ze dus het einde van de. Dat heet Suikerfeest. Suikerfeest, ja. Juist. Ja. Ah. Dus dat, uh, dat organiseren ze dan bij, uh, bij Plus. Dus dat is wel, wel leuk. Zandwoord heeft best wel. Uh, mensen met, een, uh, met die achtergrond ook. Uh, zeg maar. uh, val, niet ja, veel, maar. Nee, zijn er niet zoveel. Nee. Maar ze doen het toch wel en anderen sluiten daar toch bij aan. En, en, uh, en, en Zandvoort ook. Dus dat is een leuk initiatief. Kost niks. Je kan aanschuiven. Ja. Uh, je kan dus uh, kennis maken met het eten uit, uh, uit die landen. Ook Marokko en. Uh, en Marokko, Turkije, Turkije uh, Bloemendaal. Ja. Zandvoort. Bloemendaal, wat is die dan weer? Ja, Bloemendaal. Dat wilde ik even melden. Ja, wat leuk. Nog? Ja, Als natuurlijk. weer een activiteit van pluspunt. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Nou goed, hebben uh, we verder nog niet voor uh, een, een activiteit, want anders dan pakken we ontneem ik jullie even mee, de tram. Uh, pakken we stap ja. op de tram eventjes. Oké, okay. dan de, zal tra je, de tram. Ja, dus, doe maar. Ja, voordat maar. Dat, uh, Marianne komt in. Uh, ik heb nog drie kaartjes, dus dan gaan we even. Oh, goed zo. Nou.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 Mijn haag is een lang zo vreemd en ongewoon Ik heb er gestaan met mijn zoon Ik wou het nog eens zien Ja, Conny van der Bos, Geweldig, mooi nummer. Ja, ja, ja. Is dat dezelfde uh, Conny als Conny van der Boschwachter? Of is dat weer een andere Conny? Nee, je ja, ze echt door elkaar in. Hè? Je hebt, nee, dat is de nicht van Co. Co ah. de Boswachter. Ja. Oh ja, Co de Boschwachter. Ja, dat was voor kinder, kinderprogramma was dat. Hé hey, ja. Willem, je had het net over de wc. Waar had ik het Weet je, over? Weet je nou zo'n zo bril op de wc, waarom dat een wc-bril heet ook? Nou? Je kan er een hoop door zien. Ach, Dat is waar, Dat is waar, Dat is ja, ja, waar. Ja, ja. Ja, daarom ja, heet ja. het ook zo. Dus. Ik heb toen uh, bij Pearl had je toen die actie, hè? Kort dus drie brillen krijgen, En dus ja. heb ik tussen een gewone bril, een leesbril en een wc bril op sterkte. Het gaat een stuk makkelijker. Goedemorgen. Ja, hé, hey, de vader, er ja, is hij, hè? Ik, ja, nou, ik, ik kom nog maar heel even binnenvallen, want ik heb oh, hey. nog iets, nou iets met het Belgische onderwijs. Met het? het? Belgische onderwijs. Belgisch onderwijs? Ja, we zijn bezig om België, zijn we zijn bezig om de scholen onder, ah, ja. de, grond, onder de grond te bouwen. Ach. Ondergrondse scholen. Ja. Weet je waarom dat is? Waarom is dat? Kunnen de kinderen dieper nadenken? <coughs> ja, juist. Oké, okay, goed. Oh, jongens, jongens, jongens. De volgende, de volgende gast komt hier binnen. Kijk, eh, Willem, eh, eh, draai maar een stukje muziek, want ik geloof dat er even onderhandeld wordt nu. Er wordt onderhandeld. Op de uh, Dan ben je van afstand kijken. Ja, nu. zeker. Ja, dat is goed. Hallo. You're the lady, you're the lady that I love.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 Place. I love you, Mike. That's very kind. I love your jazz. Erasmus I love your jazz. Rockefeller, you're yeah, my Rockefeller, you're my Cinderella. Ooh. Ik wil nog eventjes uh, vermelden dat die hoge tonen kwam uit het keeltje van, van Charles. Je bent er over een nachtegaal ook hè, eigenlijk. Mooi. Ja, ja, ja. Heel gezellig hier vanmorgen. Gary, <coughs> hallo. Ja, goedemorgen. De internationale dag van de vrouw. Ja. Ik vind het zo gezellig. En stel jij onze nieuwe gast even voor. Want ik, heb, ik kom net een dame binnenlopen. En ik vind het zo gezellig. Ja mijn, moeder vindt, mijn moeder, ja, mijn moeder valt ook een beetje op vrouwen, hoor. Oh, echt? Ja, zeker. Maar die kent deze dame niet, die hier aangeschoven is. Nee, die ken ik niet. Dat Persoonlijk. Maar, Kerry, nee. dat ga jij ons vast vertellen. Ja, dit is onze Marianne Rebel. hè? onze Marjan Rebel. Is het Rabel onze? of Rebel? Nee, Rebel. Rebel. rebel. Niet rebel en ook niet. Hè, want, rebel. Eh, want nee. dat is die kunstenaar, of die zanger, hoe heet die? Jet Rebel. Ja. Die zegt rebel, hè? Ja, die zegt rebel. Maar het is rebel. Maar het is gewoon rebel. Klaar. Napoleon, Napoleon heeft. En ben de jij ook een beetje naam. een rebel? Juist. Ben okay. jij een beetje een rebel? Of? Nee, nou. Ja. Het. het wordt wat minder, volgens mij. <laughs> met de jaren <laughs> wordt het minder. Ja. Maar Marian is hier te gast, omdat zij is uh, verbonden met de. De, kinder, de, kinderkunstlijn, de Kinderkunstlijn in Zandvoort. Die al jarenlang prachtige schilderijen maakt. Groep 8, hè, Meto, En bankjes, hè? En bankjes. bankjes en ja. schilderijen. Ik heb ook een schilderij thuis hangen nog. Van, van een van die, van die ja, projecten die jij vaak hebt. Hè? Elk jaar heb je een nieuw project. Ja, elk jaar hebben we een. Of een maatschappelijk betrokken programma. Wat we moeten. Ja. ja uitwerken of het is een thema. Maar het heeft alles te maken met Zandvoort. Elke Altijd Zandvoort, ja. ja. En jullie bestaan uit hoeveel personen? Oh, Want het is een... Mida, we zijn begonnen met z'n tweetjes. Hilly Jans en ik. Ja. Ja. Op de ONS. En ik denk dat we inmiddels ongeveer 23 jaar... elk jaar alle scholen van Zandvoort... de groepen 8. En nu combinaties 7-8. Ligt eraan hoeveel leerlingen we hebben. Ja. Uh, bedienen van... Theorie over kunst. Um, de leidingsweg van de kunstenaar. Tot of um, zegenvierend <lacht> Of weer terug naar Albert Heijn om vakken te vullen. Ik vind het heel <lacht> erg mooi dat je zegt uh, uh, leidend en dat je mij aankijkt. Dus je ziet het wel. Uh, ja, ik heb ja. medelijden een beetje. Dank je, dank je. Ik heb het nodig. <lacht> <Ja>. <lacht> maar in ieder geval, het is uh, uh, de kinderkunstlijn. Weet officieel Stichting Kunst op school. Ja. En bedienen alle scholen van Zandvoort. We hebben ook heel veel uitnodigingen gehad om uh, buiten, uh, buiten Zandvoort ja. les te komen geven. Alleen uh, budgettair van de diverse gemeentes zijn dermate strak. Hmm. En dat dat niet uh, niet Toereikend. Okay. En dat vergt gewoon heel veel uh, mankracht. Uh, wat maar we in de dat tweeën dan... hebben gedaan. Doe je dit alleen dan nog? Mm, nee? mm. Heel de tijd hebben we dat met z'n tweeën. Met, met, Heli, tweetje met Heli samen, Ja, En we hebben inmiddels hebben we ook al denk ik 15 jaar drie. Krachten die ons helpen. Oké, okay, okay, ja. dan heb je het over ja. Hilly van het Nationaal, of van het Santos ja. Museum. Ja, ja, ja. ja, ja. onze ja. Hilly ook, hè? Onze ja. Hilly en ja. onze Marjan. Dat is ja. uh, mijn vriendin, ook al ik weet. Ja, ja. ja. ja, ja. Dus wij zijn twee aanstichters van de Stichting Kunst op Schaal. Ja. Mag ik eerst vragen, uh, hoe, hoe ben je er toe gekomen om uh, ja, je bezig te gaan houden ja. met kunst, met schilderen? Uh, hmm, Oké. Okay. Ja. Uh, als ik me verplaats in de groep acht. En dan helemaal terug op mijn, uh, mijn leeftijd, toen de tijd, toen wist ik gewoon zeker dat kunstenaar wilde worden. En in die tijd, ik ben nu 73, was dat gewoon not dan. Mijn vader zei, doe even normaal, uh, je moet vak leren. Mm -hmm. Kunstenaar, dat uh, zijn allemaal voor die freewheelers, je verdient er geen boter allemaal aan. En uh, ga jij maar gewoon iets nuttigs doen. Maar het blijft altijd dat maar je dat, dat kan, wil. Maar dat kende vader Picasso nog niet. Nee, maar die was <laughs> helemaal niet into the art. Dus uh, ik heb er toch wel moeite mee gehad om die uh, strijd aan te gaan. Vervolgens ook niet gelukt. Pas op latere leeftijd ben ik toch wel uh, aardig bezig geweest. Ja. Maar de lol van het iets creëren... Dat was onze, jullie en mijn drijfveer. Ja. Om te zeggen, nou, dat moeten we gewoon overbrengen. De passie, de drive. Nou, ja, want jullie doen dat hartstikke maken. leuk met al die kinderen en zo. Ja, uh, en uh, het ja. lukt al ja. zoveel jaren. Ja. En met zo ongelooflijk veel genoegen en roze blossen van iets afmaken van ja. die kids. En, ja. en heb je dan nou ook meteen door uh, dat, dat er talent uh, tussen zit bij die, ja, die kinderen? Ja, dat heb je door. Ja, ja. ja dat heb je door. En dan, dan, maak je er dan ook werk van? Stimuleer je die kinderen? Of? Uh, de, de, ik, ik denk dat dat een te uh, hoog maatschappelijk doel is. eerlijk gezegd. Maar we hebben tegenwoordig de tijd waarin ik nu leef. En de kinderen dus. Uh, met de mobieltjes en de iPadjes. Kinderen kunnen alles maken, digitaal. Uh, iets met de hand maken. Dat is best wel een opgave. Want als ze lichtblauw moeten hebben. Een voorbeeld. Vraag is juf, waar is de lichtblauw? Ja. Nou, dan sta ik gewoon met mijn oren te klapperen. Want wat dacht je van donkerblauw en wit jongen? Ja. En ja, waar wordt ja, blauw ja, van ja, gemaakt? Ja, ja. Dat weten ze mondstofen. allemaal niet. Uh, ja. Waar ja. komt wit ja. vandaan? Ja. Enzovoort, ja. enzovoort. Nou, ik weet nog wel, wit is toch de totaal uh, van alle, alle, alle, alle kleuren. Hè? Dus ja. de regenboog, dat ja, een, regenboog, een ja. soort prisma hebt, ja. ja. en waterdruppels. Het ja. werkt als een ja. Ja. prisma. Het breekt al die stralen. We, en dan we, krijg je al die kleuren. Krijg je al die kleurtjes, ja. toch? Ja. Of zeg ik het fout? Nee, toch? Nee, uh, <laughs> ja. je neemt het gesprek gewoon lekker over. Ja, ja maar zo, zo is, die, <laughs> zo is die. hij. Sinds dat <laughs> hij een tijdje helemaal broer samen gewoond. Ja. Het is maar goed dat ik een half uur heb. Nou, maar dan gaan we dus naar waarom je hier gekomen bent natuurlijk, hè? Ja. Dat en dat is 200 jaar KNRM dit jaar. Ja. Wij, en jullie uh, hebben een opdracht gekregen, hè? Of hebben jullie dat uh, zelf ja, gedaan? Maatschappelijk nee, dat zelf? Ma maatschappelijk betrokkenheid oh. met zandvoer. Dus okay. elk evenement wat we uh, mee kunnen pikken... om de kinderen daar ook uh, vertrouwd mee te raken. Uh, zeker de reddingsbrigade. Man, tuurlijk. Dus um, de theorie... Theorieles les begint dan met uh, een, een dik uur materialenkennis. En dan heb ik allemaal potjes uh, bij me en dan ga ik kleuren mengen. En wat wordt het? We uh, beginnen met de primaire kleuren. Ik ga jullie daar niet verder mee vervelen, laat staan de luisteraars. Maar dat is een verplichting om... Zouden zij nooit een potje verf kunnen vinden? Waar dan ook, of een tube, of wat dan ook dat de natuur ons alles biedt om die kleuren te kunnen maken. Hm. Het mooiste verhaal is van uh, Vermiljoen rood. Want als je daarover gaat praten... hoe kom ik aan het rood in eerste instantie? En dat het een uh, schildluis is die op een cactus in uh, Mexico leeft... zich helemaal vol eet. En we hebben het over anderhalf millimeter een luisje... En dan, uh, het is een hebberig luis. Die zich helemaal vol eet aan dat my, my, uh, micronisme. En vervolgens van, van ellende, van pafferigheid. Dus een obesitasluis, zeg ik dan nu in de klas. Dat is heel trendy. Uh, valt dan op de grond, droogt op. En als je erop stapt, op een hoopje dan. Dan zie je een wolk van prachtig veel miljoen. Oh, wat grappig. Dat is meegenomen over zees. En daar hebben kunstenaars eigenlijk een rood van gemaakt in eerste instantie. Met natuurlijk een natuurlijke olie. Ja, om het te ja. verdunnen. En dat zijn dingen die kinderen nooit meer vergeten. Want het is een E120 nummer uit mijn hoofd. Een dierlijk product. Wat in alle roosroodachtige dingen die ze nu eten voorkomt. En gebruikt wordt. Hm. zelfs he, boerderijen met die... Um met die cactussen uh, opgezet. Om vervolgens die luizen erop te kunnen krijgen. Omdat de industrie die rode grondstof vraagt. Bijvoorbeeld dat roze op de roze koeken. Is dat ja, ook een luis? De haribo, Getsie. haribo snoepjes. Nee, het is een E120 nummer. Oh. Dus uh, het is helemaal, helemaal niet schadelijk. Oké. Okay. En de roze aardbeienijs. En de danone yoghurtjes En dat wordt en er allemaal voor gewaard. Daar wordt die kleurstof voor gebruikt. Daarom is die theorieles heel belangrijk. En dit ja. jaar was dan bijkomend. Een uur over de KNRM. Ja. Wat het voorstelt. Ik vind het wel leuk dat je. Sorry dat ik onderbreek. Ik vind het wel leuk, want je noemde net. En de KNRM. En je noemde de reddingsbrigade. Ja. Bedoel je aan de KNRM? Of? Ja, beide eigenlijk. Beide. Ja, beide. Eigenlijk. Okay. Tussen aan elkaar is dat verbonden natuurlijk. Ja, maar ik dacht vroeger Redders dat het één zee. was. Maar het is dus wel nee, apart. Het is wel, hè? het is wel apart apart. Hè? apart. Ja, ja, zeker. Dus we gaan met de roeibootje de zee op in de theorieles. Ja. En dan uh, springt de een overboord omdat hij een mooi visje ziet. Kan vervolgens niet meer aan boord komen. En wat dan? Nou, zo leid je zo'n verhaal in. Dus het is van 200 jaar geleden inderdaad met de roeiboot. Ja, deden ze dat. Tot ja. uh, onze fantastische scheepvaart. Met onze platbodems, met de ganalenvissers. Uh, dat mensen ook heel erg uh, uh, waakten om hun geliefde. Omdat er veel mensen verdronken hm. aan ja. ze niet zwemmen. Ja. En wij waren er geen redders. En dit nobele streven tot op de dag van vandaag als je ziet hoe ongelooflijk professioneel en hoeveel er gered wordt. Zeker ook met onze immigranten, uh, buitenlandse gasten, die nog geen zwemdiploma hebben en in op in nood komen, wie staat er klaar? De Reddingsbrigade. En dat verhaal is door de kinderen van dit schooljaar ongelooflijk goed uh, aangekomen. Dan gaan ze naar aanleiding van het verhaal een schets maken. En dan komen ze vrijdagsmorgens klassikaal met een uh, leerkracht in de oude brandweerkacerne. Om vervolgens hun werk op of doek of nu inmiddels blije hekjes planken te schilderen. En wat ja. zijn dat, wat zijn dat, Blij, blije hekjes? Rechts of linksom? Ja? Rechtsom eerst. Uh, blije hekjes werken. Uh, dat zijn uh, planken van 1,20 meter tot 1,35 meter. Uh, 14 centimeter breed. En daar mogen ze dan hun werk op uh, schetsen. Vervolgens beschilderen. Dus hun eigen werken beschilderen. En Met het thema van, van de KNRM, zeg Twee, 200 maar. Ja. jaar. Ja. Ja. Dat is de KNRM dan, ja. Ja, Marjan? Ja. Ja. Ja. Dan hoor ik allerlei materiaal voorbij komen. M materiaal kost geld. Verf, ja. verf kost geld. Ja. Uh, worden jullie ges uh, gesponsord door de gemeente? Nou, die, die... ik vind ges ges gesponsord, dat is wel een, um, een uh, term van tegenwoordig. Het heet volledige woord subsidie. Oh. Dus dat komt van de gemeente over het geld. Wij hebben ja. toen een aantal jaren, dus zeg maar twintig jaar geleden, werden we op ons vingers getikt. Want we zijn begonnen bij de Oranje Nassenschool. En die heeft het toen uit de oude bijdrage betaald. Toen kregen we allerlei telefoontjes toen nog. Binnen van waarom de ONS wel en waarom de rest van de scholen niet. Want dat vinden kinderen allemaal leuk om te doen. Toen hebben we nog een deelsponsoring gekregen van de Hema, want daar mochten de kinderen dan... Oh ja, dan ja dat weer weet weer ik nog. nog. Ja, ja, en dan kregen ja, ja. ze snaaien, drinken... en dat was ook al zo... ouderwets feest, feest, ja. feest, feest. Dus eigenlijk terugkomend op uh, jouw vraag... Mm -hmm. wij worden gesponsord door de gemeente... in zijn mm -hmm. geheel... en daar kunnen we onze materialen... en ons uurloon van bekostigen. En wel, alles wat erbij komt natuurlijk, hè... want het is niet alleen maar dat... Het is ook schroeven, moeren, ophangsysteem. Alles doen we zelf. Lakken. Lak kost tegenwoordig ook een godsvermogen. Hm. Um, een, een, een, een, een hapje eten, een bescheiden lunch voor de uh, crew, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Een bloemetje voor een verjaardag, en noem maar op. Hm. Dan reserveer ik een klein potje. Dat we dat in ieder geval kunnen doen, want anders heb je geen vrijwilligers meer dan loopt het af, want dan denken ze, zoek het me lekker uit. Je moet ze wel vertroetelen. Ja, en dan met die hekjes, hè? wat gaat daar nou mee gebeuren? Wat, wat, worden die in elkaar gezet? Ja, daar hebben wij uh, toestemming voor. In eerste instantie uh, was dat met de banken zoals u net memoreerde. Was dat um, Ari? ik weet... Arie Koper. Weet, van de remise... Oh kouper. nee, nee, nee, dat is een andere eigenlijk. Nee, ik weet het gewoon. Mm. Mm. Ik schaal dat Ari. Dus oh sorry, Ari. Sorry, sorry, sorry me Mia koppa, Mia koppa. Um, die gaat dit jaar in juni uh, met pensioen. Die heeft altijd al die pokkenbanken geschuurd. vervolgens voorgelakt. En dan werden ze gebracht naar locatie waar wij dan zouden schilderen. En dan lakte die ze ook weer allemaal af. Ja. De remise plaatsten de banken dan weer in het dorp. Waarom dat niet meer doorging, is omdat men niet voorzichtig is met de banken. Welke lak ik heb uit laten proberen door verse, diverse hm. uh, aangevers, zal ik maar zeggen, van schildershuizen. Het uh, was niet bestand tegen sleutels in een achterzak met uh, noppen op de banken gaan staan om nog iets te kunnen zien. Um. Maar nu zien ze er goed uit wel, hoor. vind ik, die oh, op het Venema-plein. Nou, Ger. Ik loop elke dag wel langs, maar... Ja, maar... Er zijn er een aantal goed geconserveerd, maar aan de kust... Ja, dat wordt is het zout. Is het zout en, en, en, het en, al, ja. zout en ja. schuren en onattend van, van, van de mens, ja. zal ik maar zeggen. Dus dat zijn plankjes geworden. En toen hebben ze blije hekjes genoemd. Oh. Eén bestuurslid, uh, Jan Te Otto, die zei... Oh, dat worden dan blije hekjes. En die hebben we ook zo gehouden. Ja. Wat, wat, uh, wat doe jij zelf nog uh, op kunstgebied op dit moment? Ben je nog volop aan het schilderen? Ben je, ben je uh, ja, nog volop als kunstenaar bezig? Ja, ik geef les. Ja. En... Uh, ik ben eigenlijk gewoon privé veel meer bezig met uh, kinderen. Dus ik ben gewoon een ZZP die ingehuurd wordt. En in verband met de toch wel ontzettende uh, lakse aanwas van leerkrachten... die dit beroep heel graag zouden willen uitvoeren... is het ook wel heel fijn om af en toe een ZZP'er met passie in te huren... om een paar uurtjes te slechten en ze een boodschap mee te kunnen geven... En voor de rest is mijn core business eigenlijk fase. fase dat oh ja, we, ja, die zijn ja, hartstikke mooi. Die, ja. uh, die verkopen. Maar schilderijen, daar heb ik geen zin meer in. Het is me te veel werken. <laughs> Oké. Okay. Een stukje muziek, denk ik, maar dacht ik ook. We dat doen? Heel goed.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 Believe me, The life would still go on. Moet je het aan hem vragen? Wat is er? Dat was, ja? was mijn intro van mijn programma. Echt waar? Oh, wat leuk. <laughs> Oké, okay. ah, had ik maar gezegd, had ik ervoor voor je opgezocht. Nee, dat ja. moet je doen als ik zo de gang uitloop. Geef er een of kaartje of... mee, want dit is mijn topo. Kijk, kijk, kijk, nou het <laughs> gelijk bezig. Uh... Krijgen wij ook per kaartje betaald? <laughs> of, of, <laughs> of dat antwoord, want ik ben bij jullie ook regelmatig. Uh... Oh ja, leuk. Ja. Nou goed. Zijn we alweer in de eten? Jullie zijn in den eten. Oh, Marianne den heeft ether. de volledige microfoon weer. Oké, okay, nou, Marianne, mag gaan vertellen, uh, Marianne? Over de. Oh, we hadden het over de hekjes, hè? De blijde, ja, hekjes. De de blijde de, hekjes. Wat ermee nou. gaat gebeuren en wanneer en uh, waar en okay. waarom. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Waarom, waarom is al. De we hebben al, al een beetje belt. gezegd, ja. ja. Dus, uh, alle uh, plankjes liggen nog in de concerne te drogen, <coughs> die heb ik uh, <coughs> gelakt. Het zijn Hoeveel 100, zijn dat er? Dank je, Ger. Ja. Het zijn er 134 Zo. Uh, van 14 centimeter. Ik denk dat we ongeveer uh, kleine 40 uh, meter hebben om uh, mee aan de slag te kunnen gaan. En dat wordt altijd goed verzorgd door Jan Kol, ja. die uh, nou ja, onmisbaar, vrijwilliger, altijd inzetbaar. Met plezier overigens. En dat wordt dan uh, neergezet 22 maart aanstaande. Ja. En dat wordt dan geopend door, um, daar zit ik met een um, waar ik helemaal niet uh, van hou, door Lars Carré. Dat is de wethouder, die Lars Carré is dat. Ja, ja. die uh, opent het, maar... Waar opent hij het? We hebben, oh ja, dat is ook wel heel belangrijk. Locatie, oh, je hebt een... locatie strandafgang uh, bij de KNRM. Oké, okay, ja. Um, en dat is in Zuid. Ja. Daar komen dan de kinderen van alle scholen, als het lukt. Na de opening. Die krijgen dan uh, wat snaai van de HEMA. En die krijgen iets lekkers van Albert Heijn. Oh leuk! En ja. worden verrast door uh, de jongens van de KNRM. Die een sleutelhanger of iets dergelijks oh. aan alle kinderen denken. Oh, ja. Hoe laat is dat? Die, Om de... half één is de officiële opening. Okay. En die wordt geopend door... Even kijken, door. we hebben ook een koor, De Wapenzangers. Oh, De wapenzangers. Oh, die, die gaan zingen. twee stuks oh. uh, liederen, aangevuld, en daar ben ik bijzonder trots op, met het kinderkoor De Zeefonkjes. Ah, die van de school. Van de school? Van de zeefonk. <laughs> ja. Dus um, op zich is dat natuurlijk geweldig. daar kunnen we misschien net op tijd bij zijn, want uh, we hebben natuurlijk... Uh, ja, dat is twee... na de uitzending dan, ja. hè? Ja, half één, na de uitzending. Ja, ja twee weken. Op ja. locatie. Op locatie wordt wel lukt niet. heel moeilijk. Dat lukt niet. Hè? Ja. Dat wordt wel heel moeilijk. Ah, misschien... Oh nee, nee, maar nee je hebt oh, nog een radio. op. Nee, misschien nee, kan je okay. het opnemen. Nou ik ja, kan, ik nou, kan... ja waar, waar ik aan zat te denken... is dus voordat, uh, voordat het allemaal begint... even iemand in de uitzending halen. Al is het met telefoon niet. Dat maakt niet uit. Dat, ja, het, dat, om verslag te doen. Om verslag van de, te ja, doen. Van, is, van ja. Uh, ja. ja. Alles mag. We fixen wel wat. Alles mag. Als er maar gewoon reuring komt voor mijn kinderen. Oh, ja. Ja, hey, en Goed. dan en verder? Uh, dan dan uh, is de opening, er wordt gezongen... En de burgemeester, worden is de burgemeester er ook bij? Ik hoop dat hij erbij is. Dat zou ik, leuk zijn, hè? Ik he? heb ja. nog geen, geen uh, ja. oké okay hierover. Dus <coughs> daar mag ik niks over zeggen. Dan okay, ja. Want wat ik niet weet, kan ik niet melden. Maar in ieder geval, die uh, meneer Lars Lars hey, is, de is de er zo. En, zo. Ja, ja. en dan voor de rest hoop, de, hebben we 134 kinderen uit groep ja. 8... Met hun leerkrachten. En hun ouders. En ik wat allemaal. ouders. Ja. En uiteraard ja. ook de mensen van de kamer. Ja, denk dat ik ook wel. Dat is wel leuk. Ja, het ja. allerleukste dat we ons voor hun inzetten. En ja. hun bedanken voor hun inzet op deze manier. Want het is redders... Want het was het thema, redders op zee, oh, ja, redders hè? ja, redders, redders op zee. Op zee. En ja. ik weet zeker dat Rienus komt. Oh, Rienus de redder. Die komt zeker. De, ja, daar heb ik al oh. wel een oké okay van. Oh, leuk, dus ja. Dus het is al feest. Als die dat, als is een, die dat is een piraat, hoor, dat dat die is leuk, ja. Die is hier geweest in de studio. Oh, ja? Ja. ja. Nou, die moet jij dan maar interviewen. Want een betere interviewer is er dan waarschijnlijk niet. <laughs> ik, ik weet het niet. Telefonisch. Ja. Ja, ja toch? Ja, is leuk die komt. Hoe die het ja, dat is en enzovoort. Ja, Nee, we zijn zeer verheugd. Dus het is um, aanstaande vrijdag 22 maart om half 1 ja. strandafgang bij de KNRM ja. op Zuid. Ja. En uh, komt al een... En dan, maar dan een... weet ik nog steeds niet wat er met die hekjes gebeurt. Die hangen er en blijven daar. Oh, die blijven daar? Ja, dat is een cadeau van ons. Oh, oké. Okay. En die worden dan geplaatst ook dan op dat de, moment? Die, die worden vastgemaakt op oh. latten. En dat gaat dan zo naar beneden toe bij oh, die afgang. Oh. Dus die blijven daar oh. aanwezig. Ik heb ze niet voor niks gelakt, Gerry. Nee, dat weet ik, maar ik snapte even niet ah. waar ze nou precies ja. kwamen. Fout ja. voor mij, niet goed aangegeven. Maar ja. ik, ik ken nee. de vestiging van de KNRM KNR naast het casino, dus, zeg maar. Ja, daar zit het niet. Nee, nee want de reddingsbrigade. Die zit verder Ja. Niet bij de KNRM, dus bij de reddingsbrigade. bij de reddingsbrigade. Er wordt ook een nieuwe, een nieuwe optrekje wordt daar gebouwd. Ja, klopt. Zijn ze al ja, mee begonnen? Dat is mij uh, totaal weet onbekend. Dat weet ik hmm. het niet hoor. Maar, okay. maar goed, dat. Uh, heb ik er niet over leuk. te vertellen. Leuk. Dus we gaan weer uh, dit afronden. En dan vervolgens gaan we weer bedenken wat we wat weer uh, gaan het nieuwe doen. schooljaar gaan ja. doen. Ja. En onze richting was eigenlijk al een beetje uh, laaggeletterdheid. Oh ja. En in wat voor vorm we dat gaan gieten. Dat uh, horen jullie dan volgend jaar. Ja, toch? <laughs> Dan kom ik weer terug bij de Dan kom je weer gezellig. Ja, vertellen, ja, ja. Nou. Hey, Maar hoe vonden die kinderen het eigenlijk om te doen? Uh, vonden, kenden ze de KNRM ook? Of nou, toch, dus... ne, toch eigenlijk niet. Mijn, die kinderen, Kijk, als ik het verhaal vertel... dat als ik op het strand ben... als ik er ben... en uh, het is een behoorlijke drukke dag... en er is voor hoofd waarschijnlijk iemand uh, vermist... Een nood of zo... Of dat vermist. je dan van alle kanten vanaf het strand... Je, je nek breekt om de boel in de gaten te houden. Dat er ineens een, een ongelooflijke macht aan helikopter, uh, boten, ja. auto's, Alles wordt meteen ja. in stelling ja. gebracht. Maar wat mij en wat de kinderen ook um, behoorlijk um, um, opaten als ik het ze vertelde. Dat ineens zeggen ze vanuit die uh, reddingsbrigade... Kom allemaal, vorm een ketting, ketting van ja, mensen. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan zie je zo'n hele ketting door zee ja, klopt, gaan ja. op een bepaald stuk. En dat, dat sluit je in je armen, wat die mensen allemaal teweegbrengen om weer een mensenleven ja. te redden. En dat vonden die kinderen eigenlijk wel heel interessant. Ze hebben er ook een paar hebben een ketting van mensen geschilderd oh, op hun plankje. Okay, ja. Maar op 14 centimeter kunnen ze niet zoveel kwijt. Ja. Dus die ketting is een beetje um, anders geworden. Maar het idee, het idee erachter ja, dat ja. ze het goed hebben um, meegenomen... dat is heel erg belangrijk. Ja, daar eigenlijk. gaat het om. He. Ja. Ook dat De ze liefde weten wat van. het is. Ja. En het is een, uh, um, een organisatie die eigenlijk alleen maar gefinancierd wordt door donaties. Ja. Dus als je een heitje voor een karweitje doet, lief kind dan moet je wel in de bus van de KNRM wat deponeren. Want het kan zomaar je vriendje of je vriendinnetje zijn... Die in nood komt en dat, zo uh, Dat probeer ik ja, dan ja, nog eens ja, te mee Ja, maar dat is ook zo, ja. Heel goed. De gast in de studio, Marian Mar Rebel. Marian, hartelijk bedankt. Uh, he, he, zijn we nog wat vergeten of wat je het toch nog even kwijt wil? Nee, alleen komt allen de 22e om half 1. Komt allen ja, tezamen. samen. Heb je die paraat, om Komt allen te samen. We kunnen hem wel live. Doen. Dan pak ik in dat de doedelzak uit de kast. Stukje muziek maar weer. Maar leuk.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 what just so